Dorold Megens met het NOS-journaal. De eerste repatriëringsvlucht uit Australië is vanochtend geland op Schiphol. In het toestel zaten 100 Nederlanders. Ze vlogen met Malaysian Airlines naar Kuala Lumpur en vandaar met KLM naar Nederland. Vanaf vandaag vertrekken er ook speciale KLM-vluchten van Australië naar Nederland. Dus voor het eerst in 20 jaar dat er weer een KLM-toestel opstijgt op het vliegveld van Sydney. De bewoners van een migrantenkamp in het Griekse Malakassa... zo'n 40 kilometer ten noorden van Athene... moeten in quarantaine. Een Afghaan uit het kamp bleek besmet te zijn met het coronavirus. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Athene. Eerder deze week werden ook de bewoners van een migrantenkamp... bij Ritsona in quarantaine geplaatst. Dat kamp ligt op 70 kilometer van Athene. Waren daar 20 vluchtelingen positief getest op het virus. Beide kampen blijven twee weken dicht. President Trump heeft het ontslag van inlichtingen toezichthouder Atkinson verdedigd. Tot nu toe zei Trump alleen dat hij het vertrouwen in hem kwijt was. Atkinson lichtte vorig jaar het congres in over een melding van een klokkenluider... wat leidde tot een afzettingsprocedure. In de melding werd gewaarschuwd dat Trump de Oekraïnse president Zelensky... had gevraagd om een corruptieonderzoek naar zijn democratische rivaal Joe Biden en dienstzoon. zoon. Volgens de president leverde Atkinson vreselijk slecht werk... In het afzettingsproces dat volgde werd Trump uiteindelijk vrijgesproken. De politie heeft vannacht bij een supermarkt in Diemen explosieven gevonden. Die zijn niet afgegaan. Op foto's is wel te zien dat de glazen deur van de supermarkt deels is verbrijzeld. De politie onderzoekt hoe dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt om wat voor explosieven het gaat. Het gebied rondom de supermarkt in Diemen is afgezet. Het weer, later vandaag volop zon, temperaturen 18 tot 21 graden...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 En welkom terug. Wij gaan door met waar we mee bezig waren. En namelijk de complete symfonieën van Ludwig van Beethoven. Ik zeg het er nog een keer bij voor de echte oliofielen. De opnames van deze symfonie komen van vinyl. Dat betekent dat de kwaliteit niet helemaal optimaal is. Maar dat nemen we voor lief. Want uh, online uh, deze uitvoeringen vinden, dat is bijna onmogelijk. En het gaat om de uitvoeringen van de Berliner Philharmonica onderleiding van Herbert van Karajan. <kuggen> Vandaar dus uh, dat we een tikje en een krasje af en toe maar voor lief nemen. Symfonie nummer 7 dus. Um, en die bestaat net zoals bijna alle symfonieën uit vier delen. Het eerste deel, het Poco Sostenuto Vivace. Het tweede deel het Allegretto, het derde deel Presto en het vierde deel Allegro con Brio. Het is niet zo'n lange symfonie, hij duurt maar 35 minuten ongeveer. En misschien dat we dan zelfs nog wel tijd hebben om de achtste erachter aan te doen, maar dat moet ik even kijken, uitrekenen. In ieder geval, um, hij staat in A majeur, opensnummer is 92, compositiedatum 1811-1812... Eh, première van het stuk eh, was op 8 december 1813 in Wenen. En het stuk is opgedragen aan graaf Moritz van Fries. Nou, gaat u genieten van deze prachtige symfonie van Ludwig van Beethoven. als het dan allemaal lukt, dan krijgen we symfonie nummer 8 er nog achteraan. Niet te lang kletsen dus. En uh, gewoon gaan beginnen. Symfonie in F majeur. Opens 93. Compositiedatum 1812, 1813. Eerste uitvoering 27 februari 1814 in Wenen. Het stuk duurt ongeveer 23 minuten, dus het moet zo'n beetje gaan lukken. De delen van deze symfonie. Allegro, Vivacio, Combrio. Dat is het eerste deel. Het tweede deel scherzando allegretto. Het derde deel tempo di menuetto. En het laatste deel allegro vivace. Beethoven, symfonie nummer 8.